Hallo. Opa, party. Gaan we gaan hier duur dicht toe? Ik ben uh, geluid aan het opnemen. Oh. Dus, Zo ik vond het rustig hier, ja, dit is we een lekkere, rustige plek ja. hier. Echt uh, genieten. Ja. Maar nu heb ik geen tijd. Oh. Maar je woont hier in Spoorwijk en je bent hier straat. Ja. Uh, je op die tuintje. Dat is wel leuk. Ja. Even stress uit. Even, even ook voor de rust hier. Ja. Leuk is hoor. Uh, echt, uh, echt heel leuk. Ja. <laughs> ik heb het echt spijt. Uh, vroeger heb ik niet gedaan. Ja.